Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger evacueert Israëliërs die dicht bij de grens met de Gaza-strook wonen. Duizenden mensen worden ergens anders ondergebracht omdat ze mogelijk gevaar lopen bij een aanstaande Israëlische aanval, zegt het leger. Of het gaat om een grondoorlog wil een woordvoerder niet zeggen, alleen dat alle opties op tafel liggen. In Israël en de Gazastrook zijn de gewelddadigheden vannacht doorgegaan. Israël heeft onder meer een dichtbevolkte wijk in Gaza stad en de stad Rafah bestookt. Hamas ging ook door met raketaanvallen op Israël. Op zo'n zeven plekken in Israël zou nog worden gevochten tussen het Israëlische leger en strijders van Hamas die gisteren de grens overstaken. Het dodental van de aanval van Hamas op Israël van gisteren staat nu op 300. Onder hen zijn 26 militairen. Het leger heeft hun namen vrijgegeven. De meeste van hen zijn in de 20. Het aantal gewonden in Israël staat op bijna 1600. Aan de Palestijnse kant worden na de vergeldingsactie van Israël 230 doden en 1700 gewonden gemeld. Intussen zegt het Israëlische leger ook te worden beschoten vanuit Libanon. De Hezbollah-beweging zou daarachter zitten. Het zou gaan om mortiervuur en Israël zegt hebben teruggeschoten. Bij de mortieraanval zou een militaire post zijn geraakt. Over gewonden is nog niets bekend. Dan ander groot nieuws. Het dodental door de aardbeving in het westen van Afghanistan... is opgelopen tot ruim 2000, zegt de Taliban. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt. En ruim 1300 huizen zijn beschadigd of verwoest. De grensprovincie Herat werd gisterochtend getroffen door een beving met een kracht van 6,3. Gevolgd door meerdere zware naschokken. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. Het weer, de dag begint bewolkt. Later breekt de zon door, vooral in het zuiden. Het wordt van noord naar zuid 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 De Nijzer stinkt hier buren, ja zuster.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 het was Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Dus ook de volgende formaat: Een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, de Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroep. De four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer, Ria Lubberink en Dick van Niehoff. En nadat ze het cabaret daarop bekende wonnen.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 In mijn gedachten van het moment dat ik je ken. En ik wil beslist niet wachten tot ik veertig ben. Zeg niet meer dit. Ik... a snap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 Dus wensen jou het Komt, dan stuur ik jou. me uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. me uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Filmen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou. Niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Iedereen is daar wel lekker polipiolo, voor Vrolijk zijn is het parol, voor ons is maar één kielop. Olga Lovina met In Tirol. En daarvoor Herman Eeming met Tulpen uit Amsterdam. Ja, we zijn een beetje vroeg, maar ik denk af en toe een leuk vrolijk plaatje op zijn tijd. voor Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie is een formatie die regelmatig in dit programma voorbij komt. Het zijn namelijk de Ramblers' Jazzy Dansorkest, dat vooral bekend is geworden. En beroemd als populair radioorkest in Nederland in het midden van de 20 20e eeuw.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 En ze tikte maar altijd door. Tikketak, tik tak, Altijd maar dag en nacht. Tikketak, tik tak, Maar opeens toen was het met haar gedaan. Toen was met haar gedaan. Huis is er niet bij, geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor me. Alle leuke jongens willen vrezen, maar dat huis is er niet bij. Me niet Hij mompelde nog sorry hoor en vergeet toen in paniek. En alle leuke jongens willen vrije, maar het stadhuis is er niet bij. Geen mooie trouw. Had wel zin in zoenen, zondagsmiddags in het bos. Maar toen ik over vertrouwen sprak, vroeg hij, ben je niet goed? En rende toen in volle vaart, de vrijheid tegemoet. Alle leuke jongens willen vrije maar dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij.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 Dat was Gornie Baars met alle leuke jongens willen vrijen. En daarvoor hoor u Max van Praag met Grootvaders Klok. van Zandvoort, lokale omroep van de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd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 de bassist en zanger bij Willie His Giants. Zijn muzikale carrière werd echter niet uh, wat hij van verwacht... en daarom besloot hij discjockey te worden. Hij deed ervaring op bij de Vara's Pop Show. En in 1966 werd hij de opvolger van Veronica's nieuwslezer... Harmen Season. En u hoort hem nu Eddie Becker met een van zijn bekendste hits. Een van de weinig hits die hij gemaakt heeft. Belly dat, de rol van de stad. Zij kan het niet laten, altijd hoog te praten. Zij stort met Harmon. Dick Let's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 Het, dan sneeuwt het op de erfmoetse abdij Ik reik een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee mooren met hun slepen in de hand Dan blaast er de fanfare, ter heer van de schaar Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar In de purperen hemel, in de bruine zon speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos de lange stoep de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het la.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 Het land van Maas en Wauw, van Maas en Wauw, van Maas en van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 Deze geluidsdragers, de tandtestijds, hebben we doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Dank je wel, dank je wel. Dank je voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Ik Van mij, ja dat doet hij beslist Hij stuurt me maar bloed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 De oude zeeman kan s nachts niet slapen. Een groot verlangen drijft hem naar de haven. Daar staat hij urenlang en tuurt dan naar de zee. Zijn mooie dagen, lang vervlogen, voelen hem mee. Laatste maal nog wil hij het beleven in storm en regen daar op die wijde zee, dan kan hij rustig de grote reis aanvaarden en zet voor het laatste koers naar het oord van.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 laatste man nog wil hij het beleven In storm en regen daar op die weide zee Dan kan hij rustig de grote reis aanvaarden En zet voor het laatste met een oude zeeman. Zie we hem Zandvoort lokaal omroepen uit de padplaats Zandvoort.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 mijn Sofietje is een lente lentesymfonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje op een Amsterdamsteraas. Toen wist ik dat mijn Sofiet de liefste was. We leven de tijd van de leer met Zandvoort het zandvoer.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 Dat ik zoveel, ja zoveel van je hou. Zoveel, ja, zoveel van je haal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 we had eerste voor een, heb ik hem uitgevrijd verteld Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel, sinaasappel Cola Zebrummet karamel, ananas, ananas. ananas Maar ik zeg er wel bij Verworen we vruchten Verworen vruchten Verworen vruchten Voor iedereen behalve voor mij Verworen vruchten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 een behalve voor mij We worden vruchten We worden vruchten We worden vruchten da -da -da -da -da -da -da. Voor iedereen maar niet voor mij Voor iedereen maar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 ik wens u een hele fijne zondag en misschien tot een andere keer. Tot ziens. En ik bedank trouwens nog eventjes, eh, voor ik het vergeet, koord voor het beginbaar stellen van al deze mooie Oud-Hollandstalige muziek. Tot ziens. Mokum, blij. het blijft vermeed, of de stad, gehad. Mokum, is de stad? Wat is de stad mij. Klipper op de keizer kraakt. Klipper op de hering kraakt. Ik vond ze heel veel maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is dus dat per me. Stond er, mijn op de moon. Dat is. Mokum terugsteppend, punt. Van kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week. Mokum is de stad voor mij. Klippert lijkt ze plan voor mij. Toen zag ik, ik kom nog partij. Het was over revolutie kwam, maar het was de helpte van de tram. Welkom is de stad voor mij. Kepel, over naar haar de bonnet op de lindenkant. My Mr. Black and Mr. Brown They miss and miss in London town Welcome, blijf dus start for me